Traks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Ron Chapkema met het NOS Journaal. Patiënten op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum... krijgen door grote drukte niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Artsen en verpleegkundigen zeggen anoniem tegen Nieuwsuur... dat daardoor complicaties ontstaan... en dat er zelfs gezondheidsschade bij patiënten kan optreden. Ze denken dat het de komende tijd... door de sluiting van het Bronovo ziekenhuis nog drukker wordt... Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben veel moeite met het passend onderwijs, blijkt uit een enquête van onderwijsbond op. Veel leraren hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Ze hebben er vaak te weinig tijd voor, maar ook ontbreekt vaak de kennis om zorgleerlingen goed te ondersteunen. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het Joint Investigation Team, het JIT... morgen vier namen bekendmaakt van personen die verantwoordelijk zouden zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. En tegen persbureau Interfax zegt hij dat er nog meer aanklachten volgen. Het JIT wil niet op de uitspraken van de Oekraïense minister reageren. In Rotterdam zijn twee mannen van 23 en 25 jaar oud opgepakt... die worden verdacht van het financieren van terrorisme. Het openbaar ministerie denkt dat ze een andere man uit Rotterdam geld hebben gegeven voor een jihadreis. Die zit al een tijdje vast omdat hij betrokken zou zijn bij een terroristisch misdrijf. Hij zou ook een tijdje in Syrië hebben gezeten. De voorbereiding van Tom Dumoulin op de Tour de France heeft weer vertraging opgelopen. Hij zou een hoogtestage doen in de Franse Alpen, maar onderweg naartoe heeft hij zich bedacht en is hier omgekeerd. De renner is er nog niet aan toe na zijn knieoperatie zondag. Dumoulin raakte in de Giro d'Italia geblesseerd aan zijn knie na een zware valpartij. Het weer komende nacht en morgenochtend kan er een enkele bui vallen. Morgen 24 tot 30 graden. Smiddags kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In Noord-Holland 21 files, maar de meeste files geven amper een paar minuten vertraging. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam Den Haag, een kwartier extra tussen Schiphol en Knoop Burgerveen. En de N200, de weg Amsterdam naar Halfweg tussen de A10 en Halfweg, een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom, dames en heren, bij een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het is een mooi weer buiten, dus tijd om te genieten van de zon. Een hapje, een drankje en natuurlijk een goed gesprek. En daarvoor bent u natuurlijk bij ZFM aan het goede adres. Vandaag uh, is ons onderwerp opnieuw schulden, schuldhulpverlening en schuldsanering. Uh, wat gaat er goed, wat gaat er fout en waar kan je het allemaal terecht voor informatie en natuurlijk hulp. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. In de studio is natuurlijk aangeschoven mijn vaste vertrouwde sidekick Marije Strobos. Uh, welkom Marije. Dankjewel. En, en naast haar zit... Hayat Elamani. En jij bent van? Ik ben van het team schulddienstverlening. Van de gemeente? Gemeente Haarlem. Ja, dat ja. is handig. <laughs> en naast jou zit... Ik ben Marieke Meijer. Ik ben afdelingsmanager van de afdeling Schulden, Minima en Sociale Recherche in Haarlem. En uiteraard voor Zandvoort. Ook voor Zandvoort. En naast jou zit weer. Dennis Dekstra. Ik ben bestuurslid bij Humanitas Zuid-Kennemeland. En ik doe minima en detentie. Oké. Okay, en dan daarnaast hebben we. Ik ben Karel van der Weijer. En ik ben van Schuld tot Maatje. Een Ja. En daarnaast. Ik ben Hugo Boreel, ik ben ook vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje... en ik ben ook voorzitter van het Fonds Urgente Noden voor deze regio. Oké, okay, uh, nou, we hebben dus een hele volle tafel met uh, minder microfoons dan mensen. Uh, dus we zullen een beetje moeten schuiven uh, daarin. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk deze week ook weer gewoon, net als altijd... Stelling. De gemeentelijke schuldhulpverlening moet nog eens goed onder de loep worden genomen. Reageer op deze stelling uh, of stel u, uw vraag via redactie.zfmzandvoort.nl Of stuur een privébericht via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk direct bellen uh, en live in de studio komen door het uh, nummer te bellen 023 573. 0393, dus 023 573 0393. Verder krijgt u natuurlijk deze week ook gewoon weer de culturele agenda... en de wekelijkse column. Mijn naam is Bastian Tornent en dit is Zandvoort aan het woord. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 I'm gonna get stop. Het geluid van Zandvoort. A broken heart is all that's left. I'm still fix in all the cracks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 FM. Het Geluid van Zandvoort. Dat was natuurlijk eerst Marco Bassato... en daarna de Euroversie Song Festival winnaar Duncan Lawrence. Voordat we overgaan op de diepere inhoud... wil ik eerst aan onze gasten even vragen... wat hun deze week, vooral in hun werk is opgevallen. Of er een bijzonder iets, iets leuks het liefst... Uh, is geweest. En ik snap dat het in jullie vak iets lastiger is... om iets uh, leuks of bijzonders te vinden. Uh, Marije uh, knikt ja, die heeft wel nee. een uh, dingetje. Nee? nee, nee ik knik niet ja. Ik zei, moet ik beginnen? Omdat je zegt, ja, voor de gast is het wat moeilijker. Ja. Wat in mijn werk is opgevallen... Um... En moet ik even over nadenken? <laughs> Zal ik dan al eerst? Ja, Mij is namelijk iets totaal anders opgevallen deze week. Uh, deze week was er natuurlijk uh, um, iets uh, bijzonders aan de gang. Uh, afgelopen zaterdag was 24 uur Zandvoort. En uh, de vrienden van Zandvoort live waren het waren er afgelopen zaterdag hier. Uh, wij als ZFM hebben natuurlijk ook meegedaan. De vaste luisteraars uh, hebben dat waarschijnlijk gehoord. Um, en wat mij vooral opviel... is dat zandvoorters kunnen nogal knorrig zijn... en kunnen overal over zeuren. Dat Weet je denk zeker ik heel, dat je dit gaat delen? Dit ga ik uh, zeker ja. weten delen. Um, maar afgelopen zaterdag... stond echt rond een uur of acht s'avonds... het hele plein vol met zandvoorters. En iedereen stond... En dat vond ik een geweldig gezicht. Dus het kan ook wel eens een feestje zijn in Zandvoort. Je geeft een positieve draai erin, ja. terwijl je eerst knorrig noemt. Dat, <laughs> dat tuurlijk. Was, <laughs> tuurlijk. Dat, nou, het was geweldig om te, om te doen. Goed, heb jij het nu? Nou, uh, ja, ik heb een hele goede week gehad. Ik verkoop dat technisch. <laughs> <laughs> dat is ook uh, handig. Ja, nou ja, dat, dat geeft altijd wel een boost, denk ik, mm -hmm. als je een goede week hebt. Ja, dus, uh, dat, uh, mensen willen weer kopen. Dat. dat vind ik positief. Ja. En gasten, hebben jullie iets bijzonders deze week? Nou ja, ik wil natuurlijk niet begin, meteen beginnen over uh, schulden. Mm -hmm. Maar wat, ik, uh, wat mij opviel, was de, de prijs van de kaartjes voor de Formule 1. Die zijn ja. bekend geworden. En je kan denken, het is heel erg duur. Maar als je het vergelijkt met uh, de rest van Europa... dan mm -hmm. valt het best nog wel mee. Ja, ja, al moet ik wel zeggen, en goed, mijn situatie en zeker de mensen die uh, voor de schuldhulpverlening zitten... 140 euro voor een kaartje nee. is toch wel uh, een, uh, een, een tijdje sparen, laat ik het zo zeggen. <lacht> en we, over twee maanden moeten we hem al kopen, dus we hebben niet zo lang om uh, te kunnen sparen. Nee, dat, dat, dat klopt. Maar ik was vandaag in de duinen aan het lopen en ik heb een paar puntjes gezien maar uh -huh. een gedeelte van de, de weg kan zien. Ja. Dus een, uh, <laughs> misschien een klein klapstoeltje <laughs> meenemen en daar gaan zitten. Ja, en uh, de meeste Zandvoerders in Noord weten... dat je nog steeds door het hek heen kan. Maar wij verwachten dat daar verandering in gaat komen. Uh, als, uh, hoe heet het, Sego? nou ja, uh, hoe heet het ook weer, uh, Liberty uh, Global... Um, echt het circuit ook gaat inspecteren om uh, wat er aan veranderd zou moeten worden. Maar goed, we kunnen hopen dat ze dat soort puntjes vergeten. Een ander, hm? nou misschien even ook aansluiten. Ik heb nog even geprobeerd om voor de zandvoorters met een Zandvoortpas... of met een Zandvoortpas. Ik, nou, ja. ik had me zo voorgenomen die vergissing niet te maken. Uh -huh. Gebeurt me toch? de mensen met een Zandvoortpas... om die uh, een gratis toegangskaart kunnen geven... voor de Formule 1. Ja. Maar dat is helaas niet, niet gelukt. gelukt. Ja, jammer. Jammer. Dat, dat, is jammer. Ik heb ook dat, een Zandvoortpas, dus ik had het heel fijn gevonden. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben blij te horen van mijn buurman... dat er uh, in ieder geval plekjes in de duinen zijn... waar dat uh, dan nog wel kan. Ja, dat, uh, en dus bovendien kunnen de luisteraars... Uh, naar ZFM luisteren op dat moment. Want wij gaan live geslag uh, geven. Niet vanaf het circuit. Wij moeten het ook vanaf uit hier uit de studio doen. Maar we maken er een echt programma van. Dus... Uh, uh, um, je hoeft er niks van te missen in ieder geval. Dat, uh, is er een ander nog iets uh, opgevallen deze week? Um, we hebben klanttevredenheidsonderzoek gehad onder onze klanten. En mm -hmm. daar uh, zijn we met een uh, ruime acht uitgekomen. Dus dat was uh, heel oh. positief. Dat is, zeker, ja. dat is zeker positief. Ja. Nou, dat uh, het gelooft goed voor uh, komende, uh, komend gesprek. Uh, dames en heren, u kunt natuurlijk nog steeds reageren. Uh, bel dan naar 023 573 0393. Uh, of laat een privébericht achter op onze, Zandvoort, uh, of op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk mailen naar redactie. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goed, dames en heren, dan gaan we als eerste even uh, naar het begin van het hele proces. Uh, waar we vorige week het hadden over persoonlijke uh, schulden en dergelijke. Uh, gaat het nu om hoe komen de mensen bij jullie terecht? Als eerste even iemand van de gemeente. Hi, we hebben tien mensen. Nou, we ja, het samen. Ja, ja, nou, ja, nou ja, op verschillende manieren. Via het sociaal wijkteam, uh, via de website, uh, via schuldhulpmaatjes, ja. uh, via Humanitas die ook aan tafel zit. wil um, hem even aan. Ja. Ja, ik even te denken. Nou, we zijn op dit moment ook bezig om de website te verbeteren, om de communicatie richting de zandvoorters uh, te verbeteren, om ze te bereiken. Uh -huh. Zo'n programma als nu, want op de vraag net nog even van wat is nou leuk in deze week... Ik ben heel blij dat we hier kunnen zijn om, uh, om er wat over te vertellen. En ik hoop ook dat uh, de, de bewoners van Zandvoort er wat aan hebben. Wat wij geprobeerd hebben uh, is in ieder geval om ons beleid zo laagdrempelig mogelijk te maken. Sterker nog, we hebben geprobeerd om alle toegangsdrempels gewoon te slechten. Ja. Dat is ook op advies geweest van de Nationale Ombudsman. Maar wij snappen zelf ook hoe belangrijk dat is. En dat wil zeggen dat uh, op, op eerste aanvraag, uh, melding, uh, hulpvraag van ik heb hulp nodig hebben wij meteen een kennismakingsgesprek met de mensen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele grote stap voorwaarts is geweest... in tegenstelling tot hoe we het de, de jaren hiervoor gedaan hebben. Ja, dus. Toen waren, werden er meer eisen gesteld. Je moest eerst je dossier op orde hebben... voordat je geholpen kon worden. En wij weten nu inmiddels dat mensen vaak jaren in de schulden zitten... in de problemen zitten. Uh, dat er gevo gevoelens zijn van schaamte. Uh, het zelf willen oplossen. Dat zijn natuurlijk allemaal signalen die er komen... En we weten hoe belangrijk het is, dus we zijn heel blij. Ik zou ook net als de landelijke overheid willen zeggen... kom uit je schulden, want het is heel belangrijk. En ja. wij kunnen echt een bijdrage leveren. Maar het is dus niet meer zo dat je eerst uh, naar Humanitas moet? Nee, wij hebben uh, in eerste instantie meteen een kennismakingsgesprek... wat dan uh, ofwel in het sociaal wijkteam plaatsvindt... of bij de mensen thuis. Dat uh -huh. is ook een verandering ten opzichte van vroeger. Vroeger zeiden we, je moet naar kantoor komen... Maar we willen, het, we willen als het ware de klanten het zo makkelijk mogelijk maken. Eigenlijk om ze te verleiden om hulp te vragen. Magen, ja. Dat is de bedoeling. En, en dan voor... wordt er meteen een kennismakingsgesprek gevoerd. Uh, dan worden de eerste uh, zaken die eventueel nodig zijn, die worden geregeld. Mm -hmm. Daarna volgt het traject naar Humanitas. Want uiteraard moet het dossier op orde zijn. Wil je uh, echt iets aan de schulden kunnen doen? Je moet inzicht hebben in alle schulden. Dus dan volgt het traject van uh, van Humanitas. Uh -huh. Ook daarin hebben we slagen gemaakt... om de termijn zo kort mogelijk te houden. En daarna volgt dan het echte intakegesprek... waarin we, nou ja, het, de start van, het, uh, van, het, de, van de schuldregeling Dat, uh, beginnen. Dus het traject is in dusdanig dus al een heel... ten opzichte van vorig jaar eigenlijk al veranderd. Absoluut. Dat, uh, ja. Dat vind ik wel een hele positieve verandering. Hoor. Ja. Want ik heb wel al... Uh, <laughs> Andere Hele stappen ook. moeten maken. Nee, ik ben vorig jaar nog naar Humanitas <laughs> eerst moeten gaan. En ja, zo. Waar ik echt de gemeente heb vervloekt vervloekt. Is... Maar ik ben blij om dit te horen. Want het maakt het wel echt laagdrempeliger. Om de stap te zetten om naar hulp. En het klinkt ook een stuk duidelijker en toegankelijker. Dus dat, dat vind ik echt een hele positieve verandering. En de schuldhulpmaatje, hoe komen ze bij jullie terecht? En nou ja, dat was wat ik nog wel wilde ja. aanvullen. Om het aan te geven, Kijk, mocht je het echt laagdrempelig willen... en wil je het gevoel ook hebben dat je het eerst zelf even polst... van hoe ziet mijn situatie eruit... dan kan je dus ook bij een vrijwilligersorganisatie terecht... als schuldhulpmaatje. Ja. En wij hebben een website, geldzorgvrij.nl. Mm -hmm. En ook, uh, er is ook een locatie in Haarlem-Noord... waar je gewoon naar binnen kan lopen, in, in de Menno-kapel. Dus dan zijn er ook gewoon vrijwilligers die met je aan de slag kunnen. Ook in het traject ervoor. Voordat je dus echt in de schulden komt. komt ja. Als je gewoon zorgen maakt over hoe jij er financieel voor staat... of je hebt een hele specifieke vraag... kan je gewoon iemand meenemen die uh, ja, met jou je vraag beantwoordt. En mag ik vragen... Zijn, is, nou, wat voor mensen komen er vooral naar schuldhulpmaatje? Is dat uit alle lagen van de bevolking... of juist uh, een heel specifiek uh, groep? Mensen komen bij schuldhulpmaatje... Op, op het moment dat ze het overzicht kwijt zijn. En dat is uh, vaak... Heel veel mensen die ik heb kunnen helpen... die waren nog helemaal niet toe aan schulddienstverlening. Mm -hmm. die, die wilden een uh, overzicht hebben. Die wilden weten hoe ze ervoor stonden. Een van de jongens die ik geholpen heb... die zegt, ik heb nu een gouden A4'tje... waarop staat wat ik iedere maand moet doen. Die was na 18 maanden uit de schulden. En die kwam binnen omdat het hem aanvloog en omdat hij uh, zijn overzicht kwijt was. Dus er is ook nog voor dat... Voor schulddienstverlening is ook een traject. Mm -hmm. uh, uh, waar schuldhulpmaatje en ik denk ook humanitas een rol in kan spelen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Uh, ik denk dat het, het simpelste voorbeeld is als we op straat lopen... Uh, en iemand vraagt, uh, weet je de weg naar het circuit... dan helpen we allemaal maar zelf iemand te vragen de weg naar het circuit is al veel moeilijker. Laat staan als het om zoiets uh, belangrijks als schulden gaat. Het is gewoon echt heel moeilijk om daar uh, te zeggen ik ben het overzicht kwijt en ik heb diepe bewonderingen voor mensen die dat wel doen. Dat, uh, nou ja, dat is dat dat, dat is pijn om te horen. Uh, Humanitas wilde nog wat zeggen. Nou, ik wil nog oh, heel ja. even aanvullen op inderdaad uh, op Hugo, want uh, wij hebben ook gezegd, we gaan niet meer praten over schulden. Want dat is meteen zo'n zwaar woord. Mm -hmm. We hebben het in onze communicatie. Ik, ik gebruik het woord veel liever. Is, ik zou het liever helemaal niet zeggen. Maar we hebben het over geldzorgen. Ja. Uh, waar lig je wakker van? Want dat, ik, ik denk dat dat ook de drempel verlaagt. Want als je aan iemand vraagt, heb je schulden? Mm -hmm. En trouwens, uh, we praten ook niet meer over schuldenvrij zijn. Maar over schulden zorgvrij. Ja. Het lijkt een nuance, maar ik vind het een groot verschil. Nou, wat ik het uh, zelf vond, ik ben ooit als eerste keer dat ik naar de... Uh, hoe heet dat, ben gestapt? Is ooit geweest in Amsterdam, toen ik nog in Amsterdam woonde. Toen was ik ook zzp'er, maar toen was ik midden in mijn scheiding. En um, toen had ik de restschuld nog niet, maar ik begon het niet meer te kunnen betalen... omdat mijn ex niks meer betaalde. En ik moest opeens voor alles zorgen. Um, maar toen kreeg ik dus van de gemeente, dat is uh, dan de Amsterdamse gemeente... kreeg ik te horen, letterlijk, je schuld is te laag. Ik had ongeveer bijna 10.000 euro uh, achterstand. Maar ik was ZZP'er. En dan wordt automatisch gezegd... ja, ZZP, je bent ondernemer... dus je moet minimaal 40.000 euro schuld hebben... wil je in aanmerking komen voor hulp. Um, ik wist niet toen... bestond schuld, uh, schuldhulpmaatje toen al? Uh, ik denk wel dat het bestond, bestond. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd... of we in uh, Amsterdam uh, actief, zijn. actief waren of actief zijn... Mm -hmm. Uh, maar je krijgt bij ons nooit de vraag... hoeveel zijn je schulden? Eigenlijk is de vraag, laten we samen zitten... en kijken hoe je ervoor staat. Ja, want, ja. want eigenlijk bij iedereen die ik heb kunnen helpen... was, was eigenlijk de vraag... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe, te, hoe het daarvoor staat. Help, help, help eerst uh, duidelijkheid krijgen. Ja. En de meesten hoeven helemaal niet naar schulddienstverlening. De meesten kunnen het zelf binnen drie jaar oplossen. Mm -hmm. En dat zijn niet mensen met 40.000 euro schuld. Dat gaat soms om 1800 of 1000... Ja. Maar als je niet weet hoe je ervoor staat, ligt je daar ook al wakker van. van? Ja, klopt. Dat, dat, dat weet ik. Ja, Sorry, je komt er niet meer tussen. Nee hoor, geef niet. <laughs> Nee, er zijn echt heel veel, heel veel wegen die, die naar Rome leiden. En zeker op het moment dat mensen beseffen van ik heb een vraag, ja, ik heb een probleem. Dan uh -huh. moeten ze direct geholpen worden. Ja. Niet morgen, want morgen zijn ze het probleem weer vergeten. Ze, ze beseffen nu dat ze problemen hebben. En vaak kan het gewoon zijn dat het één vraag... en daar help je ze mee. En dan een kopje koffie erbij. Even verder praten. En dan komt de volgende vraag. Ja. En dan begint het balletje te rollen. Misschien niet de eerste keer. Dus wij hebben ook vrijwilligers die dan vaker bij mensen op bezoek komen... en dan gezamenlijk eventjes de administratie doorlopen. Dat de mensen zelf weer inzichtelijk uh, inzicht hebben in hun eigen administratie. En dan blijkt het van, hé, hey, het is maar... Een, een kleine schuld. Want vaak krijgen ze uh, tien brieven over één schuld. Mm -hmm. Van vier verschillende deurwaarders en uh, drie verschillende incassobureaus. Charcheëren het een beetje. Maar dus ze denken dan dat ze op een gegeven moment zeven schulden hebben. Zevenmaal duizend euro. 7000 euro kom ik nooit meer uit. Mm -hmm. Door even rustig uh, te praten, te kijken, lijkt het maar één, uh, één schuld te zijn. Ja. <laughs> Dat is één ding. En het andere is waar wij uh, op zoek zijn. Dat is, wat is de eerste schuld wat de mensen hebben? Dat is niet de huurschuld. Want niemand wil zijn huis uit worden gezet. Dat is niet gas en licht. Niemand wil afgesloten worden. Mm -hmm. En wij komen toch steeds vaker tegen dat het een belastingsschuld is. Een zorgtoeslag wat te veel ontvangen is. Wat ze terug moeten betalen opeens. Ik zeg, big brother is watching you. Vijftien maanden terug hebben ze een zorgtoeslag te veel betaald gekregen. Dus 15 maanden doorgegaan. De Belastingdienst weet het in principe. En ze krijgen pas na zoveel maanden. krijgen ze een, een aanmaning. dat ze terug moeten betalen. 3000 euro. Dat is een bedrag wat voor veel mensen onoverbrugbaar is. Daar moeten we ook eens naar kijken. of ja. Dat daar iets aan kunnen doen. Dat, uh, um, dat uh, is een vraag om even over na te denken. Want daarna gaan we weer even naar de muziek. Maar het uh, is een vraag om over na te denken. Um, Vinden jullie niet als gemeente, maar ook als uh, vrijwilligersorganisaties... dat um, het ergens een beetje dubbel is? Dat je vanuit de gemeente wordt geholpen, vanuit vrijwilligers wordt geholpen. Um, dat kost ergens ook geld. Althans, in ieder geval de, de gemeente kost sowieso geld. WNCP kost geld. Maar de, aan de andere kant, daar kwamen we vorige week ook op... de overheid, um, vooral de landelijke instanties... Belastingdienst en het CIEB, zijn de twee instanties... Die juist net niet meewerken met schuldhulpverleningstrajecten. Uh, en zelfs bij rechters moeilijk kunnen gaan doen tijdens een WNCP-project. Uh, daar gaan we zo meteen meer over hebben. Eerst hoort u hier nu. Uh, even kijken, wie horen we eigenlijk? Louis Cabaldi met Someone You Loved. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 And know you fall And you're not here To get me through it all I left my guard down And then you pulled the rug I was getting I kinda used to being someone you loved I'm going under In this time I fear There's no one to turn to This old or nothing we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 ZFM Het geluid van Zandvoort Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Zfm. I should be till the queen will disagree there's more to her. You're the deal. Dames en heren, die uh, laatste was natuurlijk Davina Michelle met Skyward. We hebben het in Zandvoort aan het woord over schulden en schuldhulpverlening. Uh, en alles daaromheen. En uh, we uh, doen dat natuurlijk met een stelling. En die is... De stelling. De schuldhulpverlening van de gemeente moet uh, beter onder de loep worden genomen. Uh, reageer op de stelling door te bellen met de studio uh, 023 573 93. Uh, 023 573 0393. Ik zei het de eerste keer een beetje verkeerd. Uh, of via Facebook uh, natuurlijk met een privébericht uh, naar Zandvoort aan het Woord. Of de redactie at zfmzandvoort.nl. Uh, goed, dan vraag ik het gelijk aan mijn gasten. Um, wat vinden jullie van de stelling? Nou bleek het net al een beetje uit dat er heel veel dingen veranderd zijn. Dus dat het wel iets beter is geworden. Nou, ik, zou, ik zou de stelling graag wat anders willen framen. Mm -hmm. En dat is? Uh, nou, dat uh, het altijd zaak blijft om goed naar je beleid te kijken. Mm -hmm. uh, te reageren op nou ja, wat er gebeurt, de veranderingen die nodig zijn. Als ik een klein voorbeeld mag geven. Uh, we hebben in 2015 gedacht van... we moeten de klanten eerder spreken. Dus niet eerst naar Humanitas. Toen hebben we ervoor gekozen om een groepsbijeenkomst uh, in het leven te roepen. Vanuit een goede intentie. En op basis daarvan hebben wij geleerd dat het nog niet goed genoeg was. Uh -huh. uh, het was een hulpmiddel om mensen vooral te vertellen... hoe het proces eruit zou zien. Maar daarna hebben we gemerkt van... nee, die mensen moeten, die willen gewoon meteen gehoord worden. Die willen gesproken worden. En toen hebben we gezegd... we gaan de kennismakersgesprekken meteen invoeren. Dus wat ik net al schetste van... op het moment dat je met een hulpvraag komt... dan wordt er meteen een kennismakersgesprek uh, georganiseerd. Uh -huh. Nogmaals bij de mensen thuis... Bij het sociaal wijkteam of op kantoor. Dat laten we echt de keuze aan de burger over. En ik vind dat een hele goede verbetering. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is. Natuurlijk ga je constant kijken naar je beleid. Uh -huh. uh, je kijkt uh, op basis van een, kla een klanttevredenheidsonderzoek. Van welke tips komen daaruit voort. De manier waarop de stelling nu geframed is. Lijkt net alsof het helemaal niet goed is. En ik denk dat er, als je het vergelijkt met uh, 2013 tot nu. Dus we zijn zes jaar verder. Dat er enorm veel veranderd is. Mm -hmm. Ook door uh, wetenschappelijk onderzoek wat er geweest is. Dat we ja, beter... van het NIBUD zag ik. Ja, Nibud... nou, van het NIBUD, maar ook um, bijvoorbeeld Mobility Mentoring... om het maar eens in het mooie Engels te zeggen. Uh, het besef dat we nu veel beter weten wat het met mensen doet... als ze langdurig in de schulden zitten. Mm -hmm. um, Natuurlijk, nou, we hebben het er net in de studio zo met elkaar even over gehad... over inderdaad uh, de landelijke overheid... Uh, die, die vaak nou ja, de oorzaak is van enorme schulden door het boete-op-boete-beleid. Mm -hmm. Dat kan de gemeente natuurlijk ook niet, uh, niet... wij kunnen ook geen ijzer met handen breken... maar we kunnen wel met elkaar gewoon daar proberen goed beleid op, op te voeren. Ja. En ik durf te stellen dat uh, het beleid voor schulddienstverlening enorm verbeterd is... ook door. Het is niet alleen maar de schulddienstverlening, dus het Middellijk traject. Maar we hebben uh, het project BOOM, wat inmiddels reguliere dienstverlening is geworden. Uh, dat staat voor budgetondersteuning op maat. Dus uh -huh. als, als je komt met geldzorgen, dan proberen wij daar uh, met een, uh, een goed budgetbeheer... plus een budgetcoach uh, nou ja, gevolg aan te geven. Uh, we zitten veel meer op de preventie ook. Uh, we gaan een, in het najaar gaan we starten met vroegsignalering. Dus vroegtijdige gegevensdeling, zodat we eerder kunnen inschakelen... Op uh, nou ja, wat er allemaal speelt. Ja, dat, uh... um, we hebben een nieuw future voor jongeren. Ook een heel belangrijk iets. En nu zijn er anderen die ook heel graag wat willen zeggen. Dus dat mag. Dat, uh... Ik wou een New future noemen. Dat je dat niet moest vergeten. Ja, ja. Dat, uh... dat is echt een uh, interessant programma voor jongeren. Tot tussen 18 en 28 als ik het goed zeg. 27. 27. Uh, ...waar als het allemaal past de gemeente de schuld overneemt... ...zodat je met één schuldenaar te maken hebt... ...en de gemeente kan ook veel beter onderhandelen... ...dan de schuld, schuldenaar of de vrijwilliger zelf. Um, ach, er zal echt wel ook een aantal trajecten niet zo goed gaan... ...maar ik heb een paar hele mooie successen gezien. En dat is dankzij ook uh, Street Cornerburg, Moneywise. ...want die hebben we natuurlijk hard bij nodig... ...CEG uh, die dat ondersteunt... Dus wat wij, wat wij eigenlijk proberen is om een soort vangnet om, om, ja, om de jongeren heen te doen. En eigenlijk hopen we dat ze daarmee ook ruimte krijgen om weer een opleiding te gaan volgen. Zodat uh, uh -huh. verdere schulden in het leven voorkomen worden. Dat, uh... Ik wil even terugkomen ja. op wat ik vorige week heb gezegd. Ja. Want ik heb natuurlijk een negatieve ervaring gehad. Uh -huh. Maar dan praat ik over 2012, 2013. Uh, waar ik in de gemeente ook niet zo heel aardig mee vond. Maar als ik deze verhalen hoor en hoor wat de verbeteringen zijn... dan ja, ja, echt uh, ja echt de grootste stap ja dat, is, dat, dat, dat vind ik ook. Uh, zelfs ten opzichte van vorig jaar. Want ik heb vorig jaar nog het traject even een, een stukje mogen bewandelen. Uh, daarna helaas toch niet verder kunnen gaan. Maar dat heeft meer met de landelijke overheid te maken dan met de, uh, dan met de gemeente. Uh, nou zie ik hier wel iemand die ook daar een beetje een vraag over heeft. Naomi Niemers reageert via de mail. Uh, met, uh, ik vind het vreemd dat je als ZZP, daar hadden we het net al eventjes over... je bedrijf op moet heffen, wil je in aanmerking komen voor normale schuldhulpverlening. Uh, het was mijn enige bron van inkomen op dat moment. En dan toch kiest de gemeente dat de bijstandsuitkering beter is... dan geld verdienen via een eigen bedrijf. Kan de gemeente aangeven waarom dat is of waarom dat was? Ik weet niet of het nu nog steeds was, is, maar ik weet dat het twee jaar geleden nog steeds zo was. Dat, uh... um, ja, um, ZZP'er. Inderdaad, we zeiden vroeger van uh, dan moet je de, de ZZP-werkzaamheden uh, eigenlijk staken. Uh -huh. Omdat er een groot risico is op nieuwe schulden. Het maken van nieuwe schulden. Dat, dat is lang de reden geweest. Zo waren er ook andere redenen. Als je in een auto rijdt, dan moest je hem ook uh, eigenlijk wegdoen... omdat een auto ook weer uh, risico bestaat op nieuwe schulden. Uh, het is natuurlijk altijd een heikel punt. We hebben ook een BBZ-regeling. Een bijzondere bijstand voor ZZP'ers. Uh -huh. Waar vroeger gezegd werd... een ZZP'er kunnen we eigenlijk niet helpen. Zeggen we nu van, ja, die kunnen we wel helpen. We gaan sowieso ermee aan de slag... Um, we, we zeggen niet meer van u moet al uw werkzaamheden staken. Mm -hmm. kijk even naar mijn Jij teammanager klopt, of, of er te uh, ja. nog een bevestiging komt. Ja. <laughs> nee, ja. uh, we gaan nu uh, kijken van of een uh, ZZP-werkzaamheden uh, levensvatbaar zijn. Ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk mm -hmm. uh, om het vrij te vertalen. Sleuren aan een dood paard heeft volgens mij ook niet zoveel zin. Nee, oké, okay, dat, dat snap ik. Ja, dat Alleen ik weet dat er vrij veel mensen zijn... zeker in mijn ik ben theatermaker, acteur... wij moesten allemaal zzp'er worden na onze opleiding. Dat waren we niet op voorbereid, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Dat is echt zo'n verplichte zzp... zonder dat je dat wilde. Uh, wij zijn allemaal uh, zzp'er geworden. Ik had een goed lopende zzp. Uh, heb hem uiteindelijk op moeten zeggen. Uh, ik ben niet de enige. Deze Naomi zegt dat dus ook. Zij heeft haar zzp... waar ze geld mee verdiende... op moeten zeggen om uh, uit de schulden te kunnen geraken. Terwijl ze het liefst gewoon was doorgegaan. Want daarna ging ze het bijstaand in wat veel lager inkomen was. Ja. Dat, uh, um, en die, ik snap haar waarom uh, vraag. Uh, maar ik begrijp ja, nu, <laughs> nu dat jullie daar al ook verandering in ja. hebben aangebracht. Ja. Dat, uh, um, en voor de schuldhulpmaatje ma komen jullie ook veel ZZP'ers tegen? Ik kan eigenlijk alleen voor mezelf uh, spreken um, nauwelijks. Maar nauwelijks. ik heb heel veel uh, met jongeren gewerkt door mm -hmm. toeval. Dat, dat, uh, dat is toeval. Dat, uh, ja, ik heb toevallig ook geen, geen uh, casus met... Uh, nee. nee, nee. Dat, uh, uh, en uh, mensen die door bijvoorbeeld uh, uh, scheiding of dergelijke uh, in de schulden zijn gekomen? Komen die um, wel bij jullie? Die, die komen zeker bij, bij ons. We ons, hebben ja. heel veel van dat soort kaas. Alleen, uh, ja, ik heb toevallig ook niet zo'n kaas gehad. Dus, nee, dus, uh, dat is heel Ik hebt uh, wel hele verschillende varianten. Wat? Maar deze, nee, niet deze. Nee. Ik, het, is, het is wel natuurlijk gewoon een, een feit dat als er iets... Je staat, gaat één keer achter, gaat het wel heel snel om uh, ook met andere mm -hmm. te creëren. Maar niet uh, Niet op die, uh, op die voet. Nee. Dat, uh, um, uh, uh, verder, ja, ik heb hier geen vragen over de, uh, zet, uh, over de ding. Wat zijn nou, uh, wat is het vervolgstap? Als de eerste gesprek is geweest, dan ga je naar Humanitas. Uh, of in ieder geval het dossier moet in orde komen. Uh, en dan? Uh, dan komt het dossier terug bij de gemeente. Dan krijg je, word je gekoppeld aan een consulent. en dan begint het intake, of dan krijg je een intakegesprek. Um, en dan begint eigenlijk de onderhandeling met de schuldeisers. Dat ja. is de stap daarna. Dat, uh... ja. En voor schuldhulpmaatje... doen jullie dat zo? O, onderhandelen jullie ook met schuldhulpverleners? Of schuldeisers? Uh, nee. nee. nee. nee dat, ja. Nee, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... is de eerste stap die wij doen... is inzichtelijk maken wat het probleem is... en kijken of je zelf het probleem kan oplossen. Als ja. je zelf een aantal afbetalingsregelingen... kan treffen... en je bent binnen twee, uiterlijk drie jaar... Uh, uit de problemen... dan hoef je helemaal niet naar de gemeente toe. En... Dat komt, eigenlijk, dat komt in, in, in onze portefeuille eigenlijk best vaak voor. Ja. Dat je het zelf binnen twee, drie jaar kan oplossen. En dan, dan heb je de gemeente niet nodig. De gemeente is, is ongelooflijk nuttig en heel erg belangrijk... als je de problemen zelf niet meer kan oplossen. Maar als jij duizend euro achterloopt... en je kan, noem eens wat, wel 75 euro per, per maand apart leggen... en je kan wat afspraken maken... Ja, dan, dan heb je de gemeente nog niet nodig. Maar mm -hmm. je hebt wel al iets waar je erg zorg over maakt. Ja, en, uh... Mag ik daarop oh, reageren? Want ja. ik zou juist zeggen: uh, kom wel naar de gemeente. Wij willen proberen. Ik bedoel, dat is ook de campagne een beetje van de landelijke overheid, kom uit je schulden. Natuurlijk kan je proberen om zelf je, je geldzorgen op te lossen. Aan de andere kant denk ik, het is niet erg als je daar een beetje hulp bij vraagt. Ja, maar die hulp bieden wij natuurlijk ook. Als wij, als wij het inzichtelijk hebben en het is oplosbaar... Marco, wij gaan toch niet concurreren? Nee, ah, nee, nee. nee, nee, nee. nee Integendeel. Integendeel. Precies. ik denk dat... Je, je moet het een beetje gelaagd zien. Wij zijn al van, helemaal vanaf het begin... Uh, of vanaf... Ja, jongens die... Ik heb jongens gehad die... Dat was in, in twee maanden voor elkaar. Maar ze waren het overzicht kwijt. Ja. Nee, maar ja, het is dat, dat is een beetje vroeg om bij jullie te komen. Dat is prima. Aan de andere kant denk ik wel van... Uh, nogmaals, wij proberen dus heel laagdrempelig te zijn. Eigenlijk drempelloos willen we zijn. Um, ik denk dat het belangrijk is dat, ja, dat, dat mensen zich gewoon melden. Want we weten ook met z'n allen... Dat, uh, dat er veel meer huishoudens zijn met schulden... dan, dan wij in beeld hebben. En waarschijnlijk ja. jullie ook in beeld hebben. Maar mag ik daar even zelf op inhaken? Want ik snap wel het punt... Mensen, uh, schuld, uh, uh, waarom, waarom ze wel bijvoorbeeld naar schuldhulpmaatje... Ik had het ook, en zeker als uh, ZZP'er... Ik deed altijd mijn eigen financiën. Ik was daar notabene redelijk goed in. Om dat gewoon altijd goed te doen en dergelijke. En dan krijg je een scheiding, weet ik veel, wat er bovenop. En opeens zie je het overzicht niet meer. Daar begon het probleem. Vervolgens werd het overzicht zo klein... en ik kreeg ik geen hulp van de gemeente... want ik ben toen wel naar de gemeente gestapt... Waardoor ik mijn kop in het zand ging steken en het overzicht nog meer verloor. Want ja, een post wat niet geopend wordt, dat heb je niet gezien. Uh, en dat is voor de meeste ja. mensen die in schulden zitten. Ja, maar de meeste die mensen die in schulden zitten, die doen dat. En uh, ja, nou, dat is ook precies maar, de reden, sorry. Waarom wij uh, bijvoorbeeld ook zeggen: van er is nu een sociaal wijkteam ook in Zandvoort. Mm -hmm. ja, dat is ook, uh, nou ja, ook met uh, waar je makkelijk even naar binnen kan lopen. En waar andere hulpverleners natuurlijk ook zitten. Want het gaat niet alleen om dat je bij je schuldhulpverlener hulpverlener zit of bij uh, stem in de stad of waar dan ook, maar dat, dat er met elkaar vroegtijdig gesignaleerd wordt: hier is meer aan de hand. Ja. En als iemand komt voor uh, een traplift of voor uh, andere uh, MO-achtige zaken, dan is het ook goed als daar met een brede blik gekeken wordt van wat is er nog meer aan de hand. Mm -hmm. Want we moeten wel integraal aanpakken. Wakker, ja. Mag ik nog even ja? terugkomen over net over. Uh, kijk, sommige klanten, of sommige mensen die hebben net dat extra beetje nodig. En die zijn wel blij dat ze bij de gemeente kunnen aanklompen... om bijvoorbeeld budgetbeheer, om in budgetbeheer te gaan. En, dat hoeft. en de minimaregeling inderdaad. Maar het hoeft... Um, voorheen hadden we inderdaad schuldregeling, budgetbeheer... en die werd niet gecoacht. Nu hebben we een coach, die koppelen we aan, aan een klant. En uh, die klant die kan een paar maanden bijvoorbeeld in budgetbeheer... of een half jaar, totdat hij het uh, stapsgewijs weer zelf leert. En daar zijn... Sommige klanten ook heel erg heel blij mee. Ja. Ja. Ja. Dat, uh, alleen ik, dan kom je nog steeds over die trots... waar ik het net in het begin over heb. Ik kon het zelf. En als ik dan bij een vrijwilliger moet aankloppen... dat vind ik al moeilijk. Maar dat is nog niet officiële hulp. Snap je? Dus ik snap wel dat mensen ook naar... Uh, en dat vind ik ook wel gevaarlijk. En niet voor jullie, maar er zijn zoveel bedrijven... ik heb van de week, uh, vandaag weer even op internet gekeken... Er zijn bedrijfjes, uh, uh, mensen die beweren dat ze budgetbeheer doen. Zelfs gemeentelijke budgetbeheer waar uh, uh, afgelopen jaar nog heel veel mensen van in de problemen zijn gekomen. Uh, dus waar moeten mensen dan op letten als ze dat soort hulp zoeken? Ja, is, ja. Ik, ja. Geven, maar ik wou nog wel even terugkomen op het punt van net. Het is echt aanvullend aan elkaar. Uh, iedereen moet zich gewoon melden op een manier dat voor hem het beste ja. past. En dat kan zeker bij de gemeente. Mm -hmm. Wat onze toegevoegde waarde is, denk ik... is dat uh, je eigenlijk onvoorwaardelijk voor de schuldopvrager gaat. Dus ja. de vraag die de schuldopvrager heeft, is in eerste instantie leidend. Dus als die zegt, ik wil eigenlijk binnen een jaar naar Australië... maar ik heb uh, 4.000 uh, euro schuld... Gaan wij er in eerste instantie ook echt naar kijken. Van oké, okay, hoe ga je nou naar, naar Australië aan het einde van het jaar? En mm -hmm. dat is uh, om toch samen tot de conclusie te komen van oké, okay, wat heb je daarvoor nodig en welke stappen moet je nemen? En wij kunnen dat dus ook doen als vrijwilliger binnen de kaders die wij hebben. Wij, mm -hmm. uh, ja, wij kunnen je gewoon helpen in de structuur, maar wij hoeven niet. Uh, wij gaan dat doen. Dat niet in een speciale stroomlijn of iets. Of je kan dat in het tijdspad en vooral dus. ...s avonds, in het weekend, wanneer het jou uitkomt. Dus de frequentie zit hem in. Dus het is aanvullend. Het is absoluut niet... Ja, ja um, snap ik snap het. Of als iemand zich prettig voelt om gelijk bij de gemeente te gaan... ...kan ik me heel goed voorstellen zelf. Want dan denk je, ik heb het nu op orde. Dan mm. wil ik gelijk naar de kern. Kan ook. Maar op het moment dat je nog zegt... ...ik wil een voortraject hulp hebben bij het in, in kaart brengen... Of ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Dan denk ik dat een vrijwilliger daar heel goed uh, uh, bij kan helpen. Ja, helpen. Ja. Humanitas even, want jij zit al heel lang met de microfoon in je hand. Ja, <laughs> maar ja, ik geef de dames eventjes uh, voor. Ja, ja. Uh, nee, is, uh, ik denk dat iedereen uh, gewoon gelijk heeft hier. Uh, we zijn aanvullend. En het mooie is, we doen allemaal heel goed werk op een specifiek terrein. Uh, zolang we ook maar uh, naar elkaar blijven kijken. En ook deelnemers, klanten... Doorverwijzen naar elkaar mm -hmm. als, het, als het nodig is. Ja. Schuldhulpmaatje doet het net even wat anders dan humanitas. Soms moeten we doorverwijzen. Uh, als de schulden toch, uh, het lukt toch niet om zelf uit de schulden te komen, doorverwijzen naar de gemeente. En dan, en dan moet je ook niet, je moet er ook niet vast blijven houden. We zijn er voor de deelnemers, we zijn er voor de, voor de klanten. En daar, daar moeten we het vloeien. We zijn er niet voor ons. Ik wil ook benadrukken dat wij ook heel erg blij zijn met onze partners in de stad. En inderdaad een prachtig vangnet met elkaar vormen. Ik denk dat de netwerkbijeenkomsten die wij jaren geleden hebben georganiseerd ook daaraan bijgedragen hebben. En ik onderschrijf helemaal wat jij zegt. Uh, heel goed dat, dat mensen gewoon hun eigen keuze maken eerst bij een vrijwilliger. Maar inderdaad, hou, hou de klant niet te lang vast als je denkt dat er andere hulp nodig is. En nee, ik... Het is misschien goed om te benaderen dat, dat als er echt crisis is, huisuitzetting, eh, afsluiten, gas, water, elektra, kom dan niet naar een vrijwilliger, maar ga dan meteen naar de gemeente. Die heeft veel sterkere tools dan vrijwilligers dat hebben. Dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Uh, nou, dat is de, hier toch wel uh, een, een redelijke even discussie... maar uiteindelijk komen we toch samen. Uh, dan gaan we nu heel eventjes uh, toch naar de muziek... want we moeten ook af en toe muziek draaien... en daarna gaan we door naar het nieuws. Uh, uh, en daarna gaan, komen we natuurlijk gewoon weer terug. Dan hebben we eerst de column... en dan gaan we door met, de, met het gesprek en de discussie... en ook de informatie voor u als luisteraar. Hier komt uh, Sean Mendes...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 6 b. Been...